Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Shalom lieve broeders en zusters, op deze Sabbatdag. Het is heerlijk om weer hier voor te mogen staan, om het woord van de Heer te horen spreken. Ik wil u namelijk, voordat ik begin met de prediking, wil ik u even iets vertellen. Er zijn hier sommige mensen die mij hebben zien aankomen in een gemeente. En uh, ik mag dan weer zover zijn dat ik nieuwe, nieuwe broeders en zusters mag verwelkomen. Maar zoals een Anneke, mijn broeder Verdouw... die heeft mij echt zien komen in een kerk. En ik heb heel veel dingen moeten leren om christen te worden. Het was niet makkelijk. Ik heb namelijk één handicap. Misschien weten jullie dat al. Uh, ik kan niet lezen. Nou, en als je dan met een Bijbel komt... En je kan niet lezen, dan heb je een heel groot probleem. En als je, als je dan gelezen hebt, moet je alsnog verstaan wat er, wat er staat. Dus ik zat eigenlijk een beetje in die gemeente, toch wel werk te zoeken. En vaak zit ik dan aan de afwas met mijn zus Anneke. En wij zijn altijd blij als we daarachter zitten. En elkaar een beetje gek te maken, zeggen nou wij krijgen de mooiste plaats in de paradijs van God. Heerlijk om een kind van u te zijn. Of van God te zijn. En zo moedigen we elkaar eigenlijk op in die gemeente. Maar mijn broeder Verdauw, die heeft me toch leren lezen, Hij heeft me nog nooit uitgelachen. En iedere keer als ik kom, lezen. En iedere keer moet ik dan lezen en lezen en lezen en lezen en lezen. En op een gegeven moment komt er een tijd dat ik een verbond met God sloot en ik zeg. Maar vader, als je wilt dat ik je leer kennen, leer mij dan lezen. Hoe kan ik nou God, die zijn woord heeft gegeven, leren kennen als ik niet kan lezen? Laat mij althans begrijpen wat ik lees. En ik zal iedere dag één uur eerder opstaan om naar uw woord te luisteren. Dat heb ik ruim tien jaar gedaan nu. Langer zelfs. En iedere keer wanneer ik de Bijbel lees... ...hoor ik zijn stem. Vanuit de Bijbel. Is dat niet heerlijk? God leert de mensen gewoon lezen. Ik ben niet dyslectisch. Ik heb gewoon te weinig school gehad. Dat was het probleem. En nu kan ik dus lezen. En nu sta ik hiervoor... ...om voor de gemeente een stukje uit de Bijbel te lezen. Hoe weet u dat? Zo, zie ik, zo, zo durf ik te zeggen dat je je gebrek... niet een belemmering, belemmering hoeft te zijn. Dat is een stukje over mezelf. En ik ben blij dat ik ook altijd wel een stukje over mezelf mag spreken. Weet u? Er is een profeet, die naam is Ezekiel. En Ezekiel. Die maakt een tijd mee dat hij niet eens meer kan spreken over zichzelf. God heeft hem stom gemaakt. Hij kon alleen maar de woorden God spreken. Weet hij dat? Lees maar het boek Ezekiel, dan, dan zal u erachter komen dat hij stom werd. En hij kan alleen maar de woorden God spreken. Wij kunnen hier nog onze woorden spreken, die uit onze harten komen, en we kunnen de woorden God spreken we hebben die keuze nog. Maar Ezekiel had dat op een gegeven moment niet meer. Hij kon alleen maar zeggen wat God zegt, wat hij zeggen moet. Ik wil vandaag namelijk een oproep doen voor een ieder die hier zit die nog een wrok hebt of met woede leeft of met kwaadheid omdat ze gekwetst zijn of met, met een of ander probleem maakt niet uit wat. Want al deze dingen is namelijk een zonde in de ogen van God. En alle zonde in ons lichaam maakt ons lichaam kapot. Het lichaam wordt ziek. Op een gegeven moment functioneert die niet meer. Er komen van alles uit. Die ene wordt dik, de andere wordt mager, die andere krijgt bulten, die andere krijgt zweren. Afijn, dat doet namelijk de zonde in, de, in het lichaam van de mens. Als er nog iets is, maak het vandaag in orde met God. Want de zonde maakt scheiding tussen u of tussen mij en mijn vader in de hemel. Dat staat geschreven. Ik kan het niet anders van maken. Maak het in orde. Maak het in orde. Er is niks moeilijker als, als, je, als door de knieën te gaan. Om vergeving te vragen. Om het in orde te maken met je broeders en je zusters. Want je kan niet in één gemeente zijn. En een wrok hebben. Met één van onze broeders en zusters. Echt waar. Die zonde. Die vernietig. Je eigen lichaam. Dit is de Bijbels. Ik werd vandaag geïnspireerd eigenlijk door de woorden die Broeder Verdaal gesproken heeft een week of twee geleden. Dat hij een stuk las in de Bijbel over wat de duivel tegenover Jezus gesproken had. Ik lees het even voor. Toen nam de duivel hem mede naar de... ...naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels... ...en zeide tot hem, indien gij Godzoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. En er staat immers geschreven, zegt de duivel... ...aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u... ...en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus zeide tot hem... Er staat ook geschreven. En dat boeit me zo. Ik heb van die hele preek alleen deze tekst vastgehouden. Er staat hier iets in, wat ik dus verder mee moet. Want er staan zoveel dingen geschreven in de Bijbel. En wij houden eigenlijk maar bepaalde dingen vast. En de rest laten we gaan. Het, verhaal, het thema van vandaag gaat namelijk over, als het goed is staat hij op het scherm, maar hij staat er niet op. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Kent u die tekst? Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dit is een uitspraak die Paulus heeft uitgesproken in Romeinen. En eigenlijk is dat een vaandel van ieder christen die ik dus... ...tegen ben gekomen in Nederland. Dus wie lief heeft, wie zijn broeder lief heeft... ...heeft de wet vervuld. Inderdaad, dat staat ook op geschreven. er staat in het boek. Paulus heeft dat gezegd. Maar er staat nog meer dingen geschreven. Er staat ook geschreven in de Bijbel. Een heel hoop dingen. Er staat geschreven... ...kom tot mij een ieder die vermoeid en belast zijt... ...en ik zal hem rust geven... Staat er echt in geschreven. God nodigt iedereen uit. Dus de oudste uitnodiging ter wereld. Ja, die er is. Dat iedereen tot Jezus gaat komen. En hij zal hem genezen. Hij zal hem rust geven. We moeten zijn juk oppakken. En eigenlijk is dat alles wat we moeten doen. Maar er staat ook geschreven. Ik heb, ik heb een toen ik een hele tijd christen ben geworden, een groot probleem. Omdat ik eigenlijk, zoals een hele hoop christenen die ik tegen ben gekomen... christen ben geworden vanuit het Nieuwe Testament. Ik kende dus Jezus, maar ik ken eigenlijk geen Torah. Ik ken de wet niet, ik ken de boeken van Mozes helemaal niet. Nooit geopend en ik weet dat, dat er nog heel veel met mij... ...toch heel veel bijbels hebben die alleen maar het Nieuwe Testament inhoudt. Sommigen pakken alleen het boek van Johannes. Dus eigenlijk ben ik christen geworden vanuit van het verkeerde hoek. En dat heeft me toch veel problemen gebracht. Ik heb namelijk een tijd gehad dat ik, dat ik de Paulus openbaringen... althans het werd genoemd de Paulinische openbaringen... ...heb ik bestudeerd... Nou, ik werd er bijna gek van. Op een gegeven moment dacht ik van, nou die God die heb, is Jezus Christus gestuurd naar, naar de wereld toe. En uh, nou, het was eigenlijk niet zo best met de Heer Jezus Christus. En uh, toen is hij teruggegaan naar zijn vader. En nader had hij maar Paulus gestuurd naar de wereld. Want die is wat makkelijker. Want van Paulus mocht eigenlijk alles. Zo heb ik het verstaan. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar ik heb dat op deze manier ervaren. En op een gegeven moment heb ik dan de hele Paulinische openbaringen heb ik opzij gelegd. Omdat ik achter ben gekomen dat Petrus er ook last van heeft. Hij vond dat, dat Paulus heel moeilijk te verstaan is. En ieder verdraait namelijk de woorden van Paulus. Ik heb in mijn leven lang, wel zeker 30, 35 jaar, alle weken naar preken gehoord door de radio. Ik heb Johan Maasbach, iedere zondag heb ik daarna geluisterd, al wandelen, want ik werk op zondag. Dus dan gaat die radio aan en dan krijg ik een hele uur een preek van Johan Maasbach, zo'n prediker, geweldig. En daarna was het David, zo'n prediker. Alleen heb ik een probleem, het stroopt dus niet met het woord van God, maar ik ga niet oordelen... Want dan krijg je een Torah. En wat hij, goed, wat hij doet is heel goed. Hij is lief voor iedereen. Nog steeds. Het is ook een heerlijke, lieve man. Hij kan heel goed preken. Ik heb al die, al die programma's op televisie gevolgd. Van de kristalkathedraal tot, uh, tot, nou ja, noem het maar op. Waar 40, 50.000 mensen bij elkaar komen. Ik vind het heerlijk om te horen en te luisteren. Maar broeders en zusters, waarom versta ik andere dingen? Dat is mijn vraag. Het is, het, is, uh, het, is, het is makkelijker om te luisteren naar wat ze zeggen en te doen. En eigenlijk ben je dan klaar. Je bent vriend van iedereen. Maar als je de Heere bidt, opdat hij je de weg mag wijzen waar ik gaan moet. En hij geeft me een ander verhaal. En ik ga niet. Wat is dan mijn gebed nog? Uh, wat, voor, wat voor waarde heeft mijn gebed dan nog? Afijn, ik kwam achter dat er ook geschreven staat. Want er staan namelijk heel veel dingen geschreven. Er staat ook geschreven. Er werd heel veel dingen gezegd. Maar er staat ook geschreven. En al die dingen heb ik dan gecontroleerd. De duivel heeft gelijk wat hij gezegd heeft. Maar de Heer Jezus zegt, er staat ook geschreven. Er is een tijd geweest dat ik op een gegeven moment al die openbaringen van Paulus opzij heb gelegd. En ik deed alleen maar wat Jezus zegt. Hij is de Zoon van God. Alles wat Jezus zegt, dat heb ik geluisterd, heb ik gelezen, heb ik bestudeerd. En tot de dag van vandaag proef ik nog steeds dat ik met een andere Jezus te maken heb. Als de Jezus die we massaal gekend hebben. Ik ga u een stukje voorlezen uit Matthäus 10. U kent de tekst wel dat, dat Jezus iedereen uitnodigt. Hè? Kom tot mij, zegt hij. Iedereen kan tot hem komen. Maar op een gegeven moment staat hier Matthäus 10, vers 34. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen man en zijn vader en tussen, een, tussen dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn... Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, en wie zijn leven vindt zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijne wil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvang Jezus... En wie Jezus ontvangt, ontvangt God de Vader die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft... Voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem geen zins ontgaan. Ik was bereid om een discipel te worden. Om iemand te ondersteunen die God wil volgen. Bent u daarvoor bereid? Om iemand te ondersteunen die een profeet van God is. Want je zal de loon van de profeet ontvangen, wordt hier verteld. Maar broeders en zusters... Hij is gekomen om het zwaard. Hij is niet gekomen om vrede te brengen. Dit staat ook geschreven. We lezen het altijd, we lezen het altijd niet. Toen het onheil over me kwam, toen was ik, had ik een probleem, een groot probleem. Maar de Heer heeft al lang gewaarschuwd wat er, wat, wat er met jou kan gebeuren als je hem volgt. Had je dit geweten, dan zou je er niet meer van schrikken. Er staat ook geschreven. Deze dingen staan ook geschreven. Ik heb dit in die 30, 35 jaar nog nooit gehoord in een preek. Nog nooit. Wie wel? Wie wil dit horen? Je bent uniek, broeder. Prijs de Heer daarvoor. Ik heb ze nog nooit gehoord. Ik ben er nog nooit tegengekomen. De Heer is gekomen voor het zwaard, om het zwaard te brengen, scheiding te maken. Het is, het is jammer als we dit soort dingen niet weten, want dan komt alles als een dief in de nacht, dan komt als een verrassing in ons leven, terwijl, terwijl de Heer ons gewaarschuwd heeft. De volgende tekst, daar wil ik naar Matthäus toe gaan, Matthäus 8. vers 18 het volgen van Jezus toen Jezus een schade rondom zich zag beval hij te vertrekken naar de overkant. en er kwam een schriftgeleerde tot hem en zeide meester ik zal u volgen waar gij ook heen gaat en Jezus zeide tot hem de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Nou, ik heb deze tekst wel honderden keren gelezen. Maar snappen doe ik het niet. Ik weet niet of u het snapt. Nou komt er een man hier binnen. En die zegt, lieve broeder... Ik wil de gemeente volgen, ik wil lid worden van deze gemeente. Zeg mij wat ik doen moet. En dan zeg ik tot die, tot die man of tot die broeder. Ja, maar lieve broeder. Het is buiten kouder als achter een boom. Zeg u dat iets? Mij ook niets. Het is precies hetzelfde wanneer je een advertentie gaat plaatsen dat je een auto te koop hebt, een Opel Astra bij wijze van spreken. Hij is grijs van kleur en in die advertentie schrijf je dan op Astra te koop van stewardess. Goed onderhouden, altijd in de garage gestaan en dan komt een man aan of een vrouw aan die wil die auto kopen. En die zegt van, ik kom voor die Astra. En je kijkt die persoon aan en die zegt van, wil je die Astra kopen? Zou het niet doen. Zou het niet doen. Want hij is grijs. Hij verbruikt heel veel benzine. Hij is duur in de belasting. Gaat u het nog volgen? Dit zegt Jezus namelijk tegen deze man. Als u het eerder snapt als ik... Ja, dat, dat kan ik me best wel indenken, maar mijn snappertje gaat niet zo snel. Ik begrijp dit helemaal niet. Totdat ik wijzer ben geworden om eens te weten wie is die schriftgeleerde eigenlijk? Wie is die schriftgeleerde eigenlijk? Tegen wie heeft de Heer Jezus eigenlijk? Totdat ik ging bestuderen wie die, wie die schriftgeleerde is. Maar daar gaat het namelijk om. Iedereen kan tot Jezus komen. We kwamen met verhalen van de verloren zoon. Ho, en de vader kwam hem tegemoet. Met open armen. Zo heb ik die verhalen altijd gehoord. Over de verloren zoon. Wat een geweldige vader hebben we. Maar er wordt nooit benadrukt dat die zoon tot zichzelf is gekomen. En die zegt van ik zal tot mijn vader gaan. En die zal zeggen dat ik gezondig heb. Dat wordt er eigenlijk bijna of zelden of nooit gesproken op deze manier. Deze schriftgeleerden, dat zijn mannen die zijn namelijk. Dit, dit, dit, is, dit is namelijk een systeem die geroepen is na de ballingschap van Israël. Toen ze terugkwamen, toen hebben ze de schriftgeleerders tot het leven geroepen. Die eigenlijk het werk doen van levieten of van priesters. Dit zijn. Dat zijn schriftgeleerden, ze noemen ook wetgeleerden. Dat zijn mensen die alles van Torah kennen. Die weten ook alles. Die weten ook heel veel. Het probleem die ze hebben is, ze doen niet alles wat er gesproken wordt. Ze werden trots. Ja, de gebedsriemen worden langer en breder. Enfin, u kent die verhalen wel. Dat is het probleem van die schriftgeleerden. Maar het volk Israël is afhankelijk van deze mannen. Want niet iedereen heeft Torah bij zich. En misschien kon niet iedereen lezen en schrijven in die tijd. Dus ze zijn afhankelijk van wat de schriftgeleerden zeggen. Want al die mensen die terugkomen naar Israël. Die moeten de Torah weer volgen. Dat was de bedoeling. Wat de schriftgeleerden betreft. De schriftgeleerden en de fariseeërs... Die boteren niet samen. Alleen als ze tegen Jezus gaan... Dan, zijn, dan bundelen ze zich samen... Tegen de waarheid. Want een fariseeër en de schriftgeleerde moeten van elkaar niks hebben. Echt niet waar. Alleen als er, als, er, als er gevochten moet worden... Dan vinden ze elkaar wel weer terug. En de schriftgeleerden... Wanneer ze naar Jezus toekomen, doen ze alleen maar om Hem te verzoeken. U hoort het aan de stemmen van de mensen wanneer ze je proberen te verzoeken. Weet u dat? Je kan ze horen. De Heer Jezus die kan hun horen. Hij kijkt namelijk naar hun harten. Dat kan hij. Dat kunnen wij ook. Als we dicht bij Hem, als we leven zoals Hij wil dat we leven, verstaan we elkaar. Je hoeft er maar een paar woorden te spreken. Ik wil je een stukje over, over die schriftgeleerden nog uh, voorlezen. In Matthäus 23. Schriftgeleerden, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dan gaat er hier een hele blad zijn. Hele, hele Matthäus 23 gaat over de schriftgeleerden. Ik zal er maar een paar voorlezen. De rest mag u zelf doen thuis. Vers 13. Maar wee u schriftgeleerden en fariseeërs, gij huigelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen immers. Gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Als je in hun handen terechtkomt, als ik in hun handen terechtkom. Dan kom ik het koninkrijk van God niet eens binnen, staat hierop. Hij niet, maar ik ook niet. God zij dank dat we hier geen schriftgeleerden meer hebben. Ik hoor geen Amen zeggen. Of toch wel? In onze tijd. 14 sla ik even over, ik wil naar 15 toe gaan. Wee u schriftgeleerden en fariseeën. Gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, maak gij van hem een kind der hel. Tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Hoe vindt u dat? Gesproken door onze lieve Heer Jezus. Dit lees ik alsmaar, dit soort dingen. Vers 19. Gij blinden. Tegen de schriftgeleerders. Gij blinden, noemt hij dat. Vers 23. Wee, u schriftgeleerde Fariseeërs, gij huigelaas, Want gij gaf tienden van de mun. Uh, gij gaf tienden van de mun. De dillen en de komijn... En gij hebt het gewichtigste. Van de wet verwaarloosd: het oordeel en het barmhartigheden en trouw. Dit moest men doen en de andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers die de mun uitschijf, maar de kameel doorswelg. Vers 27. Wee u schriftgeleerden, farizeeën, gij huigelaas. Hij houdt maar niet op. En waarom? Ik weet zeker dat ze toch voor 70% Torah verkondigen. Weet u dat? Zeker 70%, misschien wel 80% deden ze dat. Nou, ik wil nog verder gaan naar 90%. En dan spreekt de Heerde Jezus nog dat dit ver onder de maat is. Vers 27. Wee u schriftgeleerde fariseers, gij huigelaars. Waar gij gelijk op witte graven die van buiten... Wel schoon zijn, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. En broeder, nog één. Slangen, addergebroed. Dat zegt hij ook tegen de schriftgeleerden, de wetgeleerden. Hebben wij we vandaag nog wetgeleerden en schriftgeleerden? Gaan we daar nog naar luisteren? Willen we daar nog naar luisteren? Wie is die dan? Wie is die dan? Bestaan ze nog? Dit is gewoon verschrikkelijk. Maar dit moeten we weten. Dit moeten we weten. Als we de Heer willen volgen, moeten we alles doen wat die ons gegeven heeft: zijn Torah, zijn Wet. Die moeten we gehoorzamen. Je kan dus gewoon niet anders. Je kan gewoon niet anders. Al het onreine moeten we nalaten. Weet u dat? We moeten alles nalaten wat onrein is. Ik wil u nog een andere een, een, een tekst laten lezen. U mag het ook even luisteren. Hij staat in Spreuken 28. Vers 9. Wie zijn oor afwendt van het horen der Torah, der wet, diens gebed zelf... Is een gruwel. Ik begon met de preek. Vergeef elkander. Want je bouwt gewoon een koperen hemel. Je gebeden komen niet meer tot God. Ik zal het nog een keer lezen. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet. Dienstgebed gebed zelf is een gruwel. Dat is als u God wil volgen, hem wil gehoorzamen, gelden alleen maar zijn eigen wetten. En de rest telt dus helemaal niet. Maar ik ga terug naar Matthäus 8, want ik ben nog niet klaar. Dus die Heer Jezus die zegt, de, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats. Om het hoofd neer te leggen. Met andere woorden. Je bent niet welkom. Het is niet voor iedereen. Je moet bereidwillig zijn. Je moet zoals die verloren zoon. Tot de vader komen. Ik zal tot mijn vader gaan. Ik ben niet waardig uw zoon te zijn. Maar laat mij zijn zoals een van je dienstknechten. Wees nederig voor God. Doe wat hij zegt. Vergeef elkander. Je gebeden komen niet meer tot God. Is dat niet eng? Je kan wel alle dagen bezig zijn. Maar je bent niet eens een kind van God meer. Deze schriftgeleerde met al zijn kennis bij elkaar, die is bij de Heere Jezus niet eens welkom. Dan komt er nog een volgend verhaal. En een ander echter, vers 21, een van zijn discipelen zeide tot hem, Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Dat is echt zo'n sterk punt. Ik begrijp, ik begrijp gewoon dat er voor heel veel predikanten... ...zeggen van nou, ik ga liever over wat anders spreken over dan over deze dingen. Want je maakt geen vrienden. Maar Jezus zei tot hem... ...volg mij... ...en laat de doden hun doden begraven. Wat zegt hij hier nou eigenlijk? Maar dan gaat het namelijk om. Als de Heer iets zegt... Dan Betekent het iets? Het staat hier geschreven voor u en voor mij. Wat staat hier nou eigenlijk? Weet iemand dat? Je zal het nog een keer lezen. Die, die man vraagt hier: Heer, staat mij toe eerst heen te gaan om mijn vader te begraven. Hij dient een verzoek in tot de Heer Jezus. Maar is mijn even gaan, mag ik even weggaan om mijn vader te begraven, voordat ik u volg. Hij vroeg dus gewoon iets. Er is niets belangrijker. Niets, maar dat ook niets. Niemand is belangrijker dan God. Dat staat er. Dat zegt hij. Er is niemand belangrijker dan God. Dat is als u de hele Torah, de hele Bijbel verstaat. Er is niets, maar dat ook niets belangrijker als God zijn woord. Doe dat. En het zal je wel gaan, zegt hij. Wij zijn allemaal, allemaal tot God gekomen via het Nieuwe Testament. Waar je moet Torah kennen. Hij zegt, eet niet wat een gruwel in de ogen van God is. Staat in Torah. Deuteronomium, lees het maar. Als je dat gelezen hebt, dan heeft hij de Torah in beknopte vorm. In een hele korte vorm heeft hij ze gelezen en verstaan. Maar God wil dat wij ze verstaan. Er is niets belangrijker, niets belangrijker. Alles is op de tweede plaats voor God. Hij is belangrijk. Hij zegt, jij, volg mij. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. We kunnen soms nadrukken op het laatste... En op het eerste, maar bedenk maar eens even, wat wil, wat, wat wil de Heer Jezus nou eigenlijk? Hij maakt het hier helemaal zwart-wit voor ons. Wij mogen kiezen. Maar als we hier zitten en we komen tot Hem. Kies dan voor Hem. Kies dan voor Hem. Hij zegt: vrees niet, wees dan ook niet bang. Want ik ben betrouwbaar, zegt hij. Als we dus nog twijfelen, wat, wat Ang net vertelt, aarzelen, ze hebben het, gebruik, het woordje aarzelen gebruikt uit Jacobus. Dan hebben we onvoldoende vertrouwen in God, die ons een belofte heeft gedaan, dat hij al de dagen van zijn leven met ons zal zijn. Hij zei, ik heb je mijn woord gegeven. Het is niet zomaar een woord. Het is Gods woord. Ik ben de waarheid. Ik heb het beloofd. Als ik nog angstig rondloop. Heb ik geen vertrouwen in mijn Heer. Die mij beloofd heeft. Ik weet alles. Ik weet alles. Als één mus van het dag valt. Weet ik dat zegt hij. Hoe moet hij onze lieve Heer nog spreken. Als hij dit soort dingen zegt. Dan zegt hij tegen een. Tegen een schepsel die hij geschapen heeft naar zijn beeld, die niet helemaal clever is. Die echt wel problemen heeft. Als één mus. Wij zijn meer waard als vele mussen bij elkaar. Zo praat God tot de mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld. Vrees niet. Vrees niet. Vertrouw en geloof in hem alleen. Hij op de eerste plaats. Als wij het even niet hebben... Als het even niet kan... Dan leggen we... Dan stellen we de tiende maar eens even uit. Dat doen we wel volgende maand. Maar het komt ja, deze maand niet uit. Ik zit een beetje krap. Als we tijd tekort komen... En we kunnen niet... Dan zeggen we... Ja, sorry hoor. Ik ben moe. Ik kan niet meer. Dus die bijbelcursus... Dat doe ik wel volgende week weer. Broeders en zusters... Alles wat belangrijk is, moet je als eerste doen. Want dat is belangrijk voor je leven. En in ons leven is maar één ding belangrijk, dat is Hij, Jaweh. Hij is belangrijk, Hij gaat voor alles. Hij zorgt voor ons, Hij zegt, dit moet je doen en dat moet je nalaten. Twijfel niet, gewoon doen. Er is hoop voor ons. Er is hoop voor ons. Hij geeft ons het eeuwige leven. Hij geeft ons het eeuwige leven. Hij geeft ons rust voor onze zielen. Dat heeft hij beloofd. Dat krijg je. Ook al is de ellende tot zover. Of dat je net kan ademhalen. Maar God belooft ons. Rust te geven. Voor je ziel. Heb vertrouwen dat hij dat gaat doen. Mits wij alles doen. Wat er geschreven staat. Als wij alleen maar de belofte lezen... en wij lezen niet de verplichtingen... dan is het net zo dat wij zeg maar, een contract hebben getekend... maar dat is het. God aanvaarden is zijn verbond aannemen. Je handtekening erop en je bent van hem. Als u een contract afsluit... dan zit u vast aan het contract. Maar als u de contract dus niet leest... En u denkt van, nou, dus ik zit wel goed, en dat staat er niet geschreven, dat staat er niet in. Of u, kan, u, u leest niet die kleine lettertjes, dan gaat u misschien wel bedrogen uitkomen. Want alleen wat in het contract staat, dat geldt. Als ik mijn auto al eens weer verzekerd tegen een diefstal, dan eist de verzekeringmaatschappij dat ik een alarm plaats. En dan zegt hij, zal hij wel bepalen welke klasse dat moet zijn? Als ik een klasse 3 moet hebben en ik koop een alarminstallatie klasse 2 en die auto wordt gestolen en ik laat mijn certificaat zien, dan zeg je maar meneer, u bent niet verzekerd, ja maar ik heb mijn premie betaald, ja maar de voorwaarden zijn dat u een alarm fase 3 moet, in, moet monteren. En daar zitten die in. Dag meneer. Het is bij God precies hetzelfde. God belooft ons alle dingen, mits wij luisteren naar wat Hij zegt. En dat is echt eerlijk. Hij geeft ons veel meer kansen als dat Hij de verloren zoon heeft gegeven. Wij kunnen keer op keer kunnen we op Zijn genade beroepen, op Zijn genade, wij verdienen het niet, op Zijn genade beroepen van Vader, ik heb gezondig tegen U en tegen de hemel, vergeef het mij. En zal de vader met open armen. Ons weer aanvaarden Als zijn zoon of dochter. Dat is de belofte die God heeft gedaan. Keer op keer op keer op keer. Jaar in jaar uit. In iedere generatie. Is die mogelijkheid aanwezig. Kom tot mij. Die uitnodiging geldt nog steeds. Maar het moet hier wel. Willen zijn. Je kan dus niet met een. ...versteenhard tot hem komen. Zoals deze schriftgeleerden Echt niet waar. Je hoort niet eens bij hem. Verre van dat. Ik ben blij dat ik dit... ...mag zeggen. Ik ben blij dat ik deze preek... Deze ...mag spreken. Namens God. Maar dit zijn zijn woorden. het zijn niet mijn woorden. Mijn woorden zijn veel soepeler. Ik ben, ik ben wat dat betreft veel meegaan... ...met de mensen... Als dat de Heer Jezus is. Weet u dat? Ik wil dit soort dingen niet spreken. Echt niet waar. Echt niet waar. Dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Wat denkt u als die opgenomen wordt op internet. En die mensen die horen dit. Die denken van zo. Die durf. Ik zeg niet anders wat dan wat, wat er in de Bijbel staat. Maar zijn er vandaag van de dag nog schriftgeleerden. Zijn die er nog. Schriftgeleerden. ...wetgeleerden, zijn die er nog? Ik denk dat, we, dat, dat het vol zit. Mensen die gewoon dingen leren. Die helemaal niet eens van God zijn. Wel voor 80% of 90%. Maar u ziet het hier. De Heer Jezus, die zegt gewoon... ...van joh, ik heb niet eens een kussen om te slapen. Ik zal makkelijker zeggen van joh... Het is buiten kouder als achter een boom. Maar ik zal dus niet zeggen van joh, ik heb niet eens een kus om te slapen. De vossen hebben holen. En deze heeft geleden die snappen, die denken van ja, pff, ik ga gauw weg. Willen we de Heer dan volgen? Wat hebben we er voor over? Ja, hebben we er alles voor over? Doen we alles wat die vraag? Ja, dit is het Torah. Niet leuk? Maar de Heer garandeert ons één ding. Het zal ons wel gaan. Maar welke prijs willen we betalen hiervoor? Welke prijs? Hij is niet gekomen om vrede te maken, zegt hij. Ik ben gekomen met de zwaard. Om scheiding te maken. Het hakt erin. Ja, ook bij mij hakt het erin. Maar wie volhardt tot het einde. Evangelie, broeders en zusters. Dit is echt evangelie. Wie volhardt tot het einde... Het zal hem goed gaan. Echt waar. Hij heeft, hij heeft het beloofd. Hij is betrouwbaar. Ik niet. Maar God is betrouwbaar. Ik kan liegen. Maar hij kan niet liegen. Ja, het, is, uh, het is soms niet te begrijpen. Maar wij moeten hervorm worden. In ons denken. Loskomen van deze wereld. Leef volgens de wet. Volgens Torah. Die God ons gegeven heeft. Dan kan hij pas praten van gij geheel anders. Wij zijn het zout der aarde. De mensen moeten kunnen zien in ons dat wij anders zijn als die in de wereld is. Zij moeten tot jaloersheid gebracht worden. Maar laten we beginnen is dat we met onze broeders en zusters een eenheid kunnen vormen. Dat er geen wrok is of pijn in de maag is. jegens de een en de ander. Als dat er is, dan is er vergeving, en als er vergeving is, dan is er genezing en eerder niet. Het is zo moeilijk. Oh ja, hoor. Ik weet het. Er is niks moeilijker dan als iemand vergeven. Zeker als ze hele enge dingen hebben gedaan. Ik kan het niet. Nee, ik weet het. Ik ken dat. Ik ken dat. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Maar de Heer is met je en de Heer vraagt het aan jou. En aan mij. Weet u. De heer Jezus vergaf de moordenaars. Die hem aan het kruis gehangen hebben. Als hij dat kan. Nu begrijp je het nog niet. Nu begrijpen we er nog helemaal niets van. Maar later zal ik. Zal je het begrijpen. Weet u dat. Weet u wanneer de heer Jezus dat gezegd heeft. Nu begrijp je er helemaal nog niks van. Maar later zal je het begrijpen. Dat zegt hij tegen Petrus. Toen de Heer Jezus zijn voeten wil wassen. Hij zei, nee. Hij zei, jij gaat me de voeten niet wassen. In de eeuwigheid niet. Sommige dingen verstaan we vandaag dus nog niet. Maar er komt een tijd dat we zullen begrijpen dat wat God zegt goed is voor u en voor mij. Echt waar. Hij wil, hij wil dat we gered worden. Hij wil niet dat er eentje verloren gaat. En toch zegt hij hier dingen. Tegen die schriftgeleerden. Jo, ik heb geen kussen om te slapen. Dus. Uh, met andere woorden zegt hij. Wieberen maar. Zoon van Abraham. Dat is consequent zijn. We moeten doen. Wat hij wil. God houdt van ons. God houdt van de mensen. Hij stuurt zijn zoon. Op dat hij aan het kruis gehangen wordt. En dat zijn bloed ons reinigt van alle, alle, alle zonden die we gedaan hebben in ons leven. Zijn wij dan ook nog bereid om hem te volgen. En te doen wat hij zegt. Of houden we nog alle, alle wrok vast in onze harten. Dit hart is geen begraafplaats. Als u dat soms denkt, dan heeft u het helemaal mis. Wrok. Wrok en ongehoorzaamheid. Dat sloopt je hele lichaam. Het maakt je kapot. En op een gegeven moment krijg je allerlei ziektes. En als je naar de dochter toe gaat. Dan zeggen ze. Het is psychisch. En weet je. Die dochter hebt gelijk. Alleen ik kan niks voor je doen. Ik kan je een beetje kalmeren. Het is de zonde. Het is de zonde. Die het doet. Die ons ziek maakt. Echt, ik geloof in een God die ons lief en En waar, als een mug mij prikt, dan denk ik van, heeft God die mug geschapen om mij te prikken, om mij te steken, dat is op wilkom. Dat is de zonde die die mug zo gemaakt heeft. Onze zonde. God maakt geen dieren om de mensen te plagen, om de mensen te zieken. God maakt geen vliegen die van die, die ene ziekte naar de andere toe brengt. Dat doet God niet. Dat doen wij. Omdat we niet de wereld beheren. Zoals we horen te doen. Dat is de oorzaak. Van alle dingen. Al, alle problemen die we in deze wereld hebben. Ook de rechtvaardige min, mensen. De rechtvaardige kinderen van God. Heeft hier last van. Ook wij worden ziek. Ook wij worden zwak. En daar is vaak niks aan te doen. Maar vaak ook wel. Want wij we hebben. Een God in de hemel die ons genezen kan. Maar luister wel naar zijn woord en doe wat hij zegt. Ik heb niet meer te vertellen. Ik weet dat het weer harde woorden zijn. Maar het zijn wel rechtvaardige woorden. Dit is wat God zegt. En niet ik. Amen.